Mark Visser met het NOS Journaal. De situatie op het treinstation van Boedapest is nog altijd onduidelijk. Vanochtend verliet de politie het Keleti-station... waardoor duizenden migranten weer de perrons opkwamen en treinen bestormden. De Hongaarse politie had het station twee dagen voor migranten geblokkeerd... waardoor deze buiten het station op straat hebben gebivakkeerd. migranten wachten nu in de treinen op vertrek naar West-Europa... maar volgens de Hongaarse spoorwegen gaan er vandaag geen treinen naar Oostenrijk of Duitsland. Honderden Franse boeren zijn met tractoren op weg naar Parijs. Boeren rijden momenteel op snelwegen buiten de Franse hoofdstad. Volgens de organisatie zijn er ruim 1360 tractoren en 49 bussen met actievoerende Franse boeren onderweg. De meeste komen uit Normandië en Bretagne. De boeren protesteren tegen de steeds lagere marges die ze met hun producten verdienen en de goedkope import uit het oosten van Europa. President Perez Molina van Guatemala is afgetreden. De president is verwikkeld in een corruptieschandaal dat het land al tijden in zijn greep houdt. Vanochtend werd bekend dat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd. Perez Molina wordt onder meer verdacht van fraude en omkoping. Het schandaal draait om smeergeld dat importeurs aan de douane hebben betaald om geen invoerrechten te hoeven te betalen. De staat is daardoor miljoenen misgelopen. Perez Molina ontkent zijn betrokkenheid bij de zaak. Staatssecretaris van Rijn laat een onderzoek doen naar ouderenmishandeling. Het aantal meldingen van stijgt al jaren, maar precieze cijfers erover zijn er nog niet. Van Rijn wil nu scherper in beeld hebben hoeveel ouderen slachtoffer zijn van mishandeling en ook wil hij meer weten over de vormen van mishandeling. Kan fysiek geweld zijn, verwaarlozing of ook financiële uitbuiting. Dan nog het weer. Vanuit het westen volgen vanochtend meer buien, sommige met onweer, verder af en toe zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam is de A10 west dicht richting het knooppunt Koenplein vanaf Geuzeveld. Dat is voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan het verkeer via de Zeeburgertunnel in de A10 Oost. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, het is twaalf uur en uh, uh, we gaan, uh, ja, uh, het is twaalf uur. Dit is ZFM Lunch begin van de voor van donderdag. Nou, het daverd aardig buiten. En uh, ik ga gelijk uh, eventjes uh, uh, live naar het strand, uh, dames en heren. Want ik heb, uh, als het goed is, aan de telefoon onze Jonas. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Zit je er al op of sta je er nog voor? Nee, ik sta nog op, uh, aan wal. En je staat nog aan wal? Mag je er nog niet op of kun je er nog niet op? Of hoe zit het? Nee, we zijn even aan het bellen. Dat gaat een beetje om Dan moet telefoon erboven nemen. Ja, ja. Maar eh, Jonas, eh, dames en heren, u weet waar het over gaat. Het gaat over die fantastische actie eh, tegen de windmolens voor de kust. En Jonas, onze eigen Jonas, die gaat dus nu eh, binnen een paar minuten... of misschien zo, die gaat in ieder geval die paal op. Eh, je treft het niet, eh, vriend, met het weer even. Ja, momenteel is die nog wel droog. Oh, maar er komt dus goed nog een buitje aan en uh, ik hoop dat het vanmiddag nog een beetje droog blijft. Ja, ja. maar dat heb ik ook voor. Je. <laughs> ik, ik vind het al moedig dat je hem durft. Hoe hoog staat die paal nu, eh, Jannes? Hoe, hoe ver ga je de lucht in, zou ik maar zeggen? Uh, 23 meter, 20 meter ongeveer. Oké, okay. oké. Okay. En, en, nou, dit, dit is fantastisch. Hey, uh, ben je op die paal ook bereikbaar of heb je daar geen bereik? Ik heb daar heel veel bereik. Je hebt daar heel veel bereik. Dan gaan we je af en toe wel even bellen hoor. Is goed. Ja, gaan we, je af, we hebben je nummer, dus we gaan, gaan gewoon af en toe gaan we je even bellen. Want ik wil wel graag weten hoe dat allemaal voelt natuurlijk als je op die paal zit. Is, ja, het, is, het, is het nu hoogwater of is het nu, nu laagwater? Ja, het is nu uh, vrij app. Vrij heftig. Vrij app. Zijn je dat nou vrij heftig of vrij app? Ja. Oké, okay. nou we gaan het programma beginnen en we gaan straks, uh, uh, stuur dus nou eens even een berichtje naar ons als, uh, als je erop zit. Gaan we je zo weer even bellen, want ik vind het wel leuk. Oké, okay. we spreken jullie zo. We spreken je weer. Doei doei. bye. Okay. Ja, u weet waar het over gaat. Onze Jonas, dames en heren, staat dus aan de voet van de paal bij uh, Talassa en Ahoy. Uh, onze Jonas die staat dus nu aan de voet van de paal. En die gaat er straks naar boven toe. Die gaat daar zitten dus van 12 tot 6. En uh, u weet waar het over gaat. En dat is toch wel een heel belangrijk verhaal. Er zijn niet allemaal mensen die het begrijpen waar het over gaat. Die denken dat we tegen windmolens zijn. Nee, dat is, dat is niet het, het verhaal. Het verhaal is dat we dus die dingen gewoon niet voor de kust willen hebben. Uh, het is horizonvervuiling. Het ziet er niet uit. Uh, stel je dus voor dat, als je, dat je dus 700-euro-masten voor je deur hebt staan. Op, af, op die afstand. En stel je er ook eens voor dat al die 700-euro-masten... ...s nachts nog rode signaallampjes hebben voor de luchtvaart en voor de schepen en dat soort dingen. Dus stel je dat eens voor. Nou, dat is gewoon geen porum. Dat ziet er niet uit. Uh, de bedoeling is dus inderdaad dat er een actie komt... ...dat die dingen dus wel geplaatst worden, maar niet hier. Maar gewoon bij Amuiden ver. Ver uit zee, dat is redabeler ook nog eens een keer. En uh, de toeristen en de, uh, alle andere mensen. En vooral ook de vogeltjes hebben er geen last van. Die dingen zijn gewoon ook gevaarlijk voor vogels. Vandaar dat we ze niet willen. Het is de bedoeling dat u dus, uh, als u toch in de buurt bent... dat u uh, eventjes uh, gezellig gewoon daarheen gaat... En uh, ja, dat zou ik even zeggen. En dat u daar dus gewoon even heen gaat. Uh, bij strandtent 18 en strandtent 19. Daar liggen uh, intekenformulieren, uh, lijsten. Daar kun je dus je handtekening op zetten. En dat is dus bedoeld voor een petitie. En die petitie die gaat naar de Tweede Kamer. Maar daar moeten we wel 50.000 handtekeningen hebben. Ik weet niet hoeveel we van is er. Gisteren stonden we op 28.000. Dus er moet er nog aardig wat bij. De actie loopt nog tot aanstaande zondag. En de bedoeling is dus gewoon dat u tekent. Dat kunt u doen bij die strandtenten. Daar liggen lijsten. Um, daar tekent u. En dan helpt u dus mee om te voorkomen dat die dingen voor de kust komen. Als er 50.000 handtekeningen minimaal zijn. Dus het is een minimum. Hè? Het is niet dat je zegt van het mogen er ook 49.800 nee, zijn. Nee. Het moeten er 50.000 zijn als dat zo is. Dan dus moet de Tweede Kamer het ...de petitie aannemen en ook op de agenda zetten. Dat moet, dat is verplicht, dat is de wet. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat die 50.000 handtekeningen er komen. U kunt dus tekenen bij die strandtenten, bij 18 en 19, Ahoy en Talassa. Daar staat die paal van waar Jonas zometeen op gaat. Die staat daar midden tussenin in de zee... Op dit moment is dus het een beetje app, maar het gaat straks weer vloed worden, dus staat hij echt min in het water. Hij blijft daar zitten tot zes uur. En vanaf zes uur gaat onze Dolly Temperik erop. Dus het is een hele CFM-middag uh, vanmiddag. Dus steun dat. Ga naar het strand, steun die jongens, want het is echt wel heftig als je daar, zeker met dit pokken weer, als je daar zes uur lang op dat, in dat kleine hokje moet zitten op die paal. Ga hem gewoon steunen. Hij gaat nu ongeveer uh, binnen nu en zeg maar een paar minuten gaat hij naar boven. En uh, ja, hoe meer steun hij krijgt, te beter het is. En hoe meer handtekeningen er, is, er zijn, hoe beter het is. Doe het. Het is gezellig. U kunt ook uh, online tekenen. Dat zal ik ook nog even vertellen. U kunt ook nog online tekenen. Uh, dat kan via www.petities24.com. Moet dus ik herhaal. www.petities24.com. Petities24.com. Slash, dat is dus die schuine streep. Verzet windmolens. Als u daar uw handtekening zet en u verifieert dat ook even met... U krijgt dan een e-mailtje, dan moet je die handtekening even bevestigen. Dat moet je gewoon even doen. En dan word je dus gewoon ook meegeteld als stemmer naar deze petitie. Het is niet alleen van belang voor mensen die uit Zandvoort... maar alle mensen die luisteren, die ook... Naar ons luisteren bijvoorbeeld in Beverwijk, in Wijk aan Zee, in Emuiden, in Bloemendaal. Het is ook voor jullie van belang, want die dingen die zijn dus vanaf de hele kust te zien. Uh, wij weten dat uit ervaring, we kom zelf uit Beverwijk natuurlijk. En als wij in Wijk aan Zee naar het strand gaan, dan zien we, want bij Egmond staan er al een aantal. En die kun je vanuit Wijk aan Zee dus gewoon zien. En er is geen porum, ziet er niet uit, echt niet. Nogmaals, ik zeg het nog een keer heel duidelijk. Het gaat er niet om dat we tegen deze vorm van energiewinning zijn. Helemaal niet. Het is een ander verhaal. Maar dat telt nu niet mee. Het enige wat belangrijk is, is dat u tekent. Het enige wat belangrijk is, dat die dingen niet als een soort horizonvervuiling voor onze Nederlandse kust komen. Als die dingen bij Ermuiden ver komen te staan, wat, wat nog rendabeler schijnt te zijn ook. Ja, dan ziet niemand ze. En daar gaat het om. Goed, en dan gaan we nu beginnen met het uh, programma. We gaan uh, in ieder geval uh, tijdens de uitzending een aantal keren proberen contact met uh, Jonas te krijgen. Omdat hij dus op die paal zit. Hij heeft zijn mobieltje mee, dus we kunnen hem bellen. En we gaan dus uh, een aantal keren gewoon willen we zijn ervaringen weten in dit programma. Jawel! Herinnert u zich even deze? Ik wel. My baby, my baby. Jean Vincent. I don't mean my baby. I blue She's my baby. baby. My blue. I don't mean my baby. I don't mean my baby. Well, she's the girl in the red, blue jeans. She's the queen of all uh, she's the, oh, she's the, the woman that I know. Uh, she's the woman that loves me so. Say, bebop a flula, she's, be she's my baby, baby. bebop a flula. I don't mind, bebop a flula. Be she's my baby, baby. I'm my baby, I'm my baby, I. Let's rock. She's the one that walks around the store She's the one that gives them more She's baba my baby baby Be baba for I don't my baby baby baby baby baby baby baby My baby baby baby baby baby baby my baby Vincent met Biba drie in een. een, een, een, een ja en een, uh, vandaag is hij van Slash. fucking great, so thank you very much for coming out and hanging with us. Did you have a good time? Yeah, thank you. Drie in een. Het past wel een beetje, ben je bent weer buiten. Ben u er nog? Zo. Lekkere puist, hè? <laughs> Dat mag jij wel, hè? Oh, oh Ja. Nou, dat is nou weer echt uh, oren orenmuziek, hè? Op deze daverende donderdag. Nou, die is wel uit, hoor. <lacht> ja, is wel een daverende donderdag. Dan Heerlijk. Moet je, dan moet je een daverende 3-in-1 hebben, natuurlijk. Heerlijk, ja. <lacht> wel, uh... Ik moet toegeven, ik ben een ben absolute fan van uh, slash uh, uh, gitaarkwaliteiten. Uh, ik vind het een, ge een geweldig goede gitarist. Nou. Ja. Nou, u weet allemaal natuurlijk waar hij vandaan komt. Hij komt uit uh, Guns N' Roses. En uh, uh, dat is al een tijdje niet meer zo. Omdat hij uh, natuurlijk uh, ruzie had met uh, die, die andere speler. Uh, waarvan ik absoluut niet <laughs> van zijn stem hou, die Axel Rose. Nee. Ik vind het, wij allebei niet, hè? Nee, nee, nee ik hou niet van, van zijn stem. Ik vind, uh, de muziek fantastisch. De, de maar... muziek van Guns N' Roses is echt hartstikke goed. En ze hebben ook een, een paar schitterende nummers ge uh, gehad. En uh, daar heeft u er net uh, een aantal van gehoord. En uh, een van de mooiste ballads vind ik uit, uh, uit de, de rock. Vind ik nog steeds November Rain. Ik vind het alleen jammer dat Axel Rose hem zingt. Ja. <laughs> ja, helaas staat hij uh, niet Vindt op dit nou, Eventjes Even uh, de informatie hoor, de volgens uh, de nummers Anastasia, uh, Sweet Child of Mine en uh, als laatste Paradise City. Het waren live-opnames die gemaakt zijn op 25 september 2014, dus bijna een jaar geleden. In The Roxy in Los Angeles, waar hij dus optrad als gast van uh, Miles Kennedy en de Conspirators. En. Uh, die, die, die Miles Kennedy, die hebben ze uitgekozen omdat hij de, de vocalen van, van Axel Rose dus uh, kon benaderen zo niet overtreffen, ik vind dat hij hem overtreft absoluut ja. uh, als je dat hoort, ik vind hem echt ik vind hem echt beter, dat moeten ze zo houden maar um, um, tijdens dat concert werden er dus uh, stukken gespeeld van uh, slash, uh, solo albums... en natuurlijk ook een aantal classic uh, rocknummers uh, vanuit de Guns N' Roses periode. Ja. Um, nou ja, de uh, Conspirators was de band. Na Miles Kennedy hebben ze dus ontdekt omdat hij speelde in een Guns N' Roses tribute band... Aha. Ja, en daar hebben ze hem dus uh, ontdekt. En uh, zodoende dat hij dus uh, uh, erin meedeed. En uh, ja. dit is slechts niet hoor, wat u nu op de achtergrond hoort. Uh, nee, dit is Darkmoor. Ja. Maar ik denk dat past wel even als, uh, als afkondigmuziekje voor deze... Ja. Toch wel uh, voor je oren gewelddadige drieën heen. Ik hoop dat u er nog bent. Ja. Uh, we gaan <laughs> zometeen het nieuws doen. En we gaan tijdens het nieuws ook weer even contact zoeken met, uh, met Jonas op de paal. Of hij, als hij erop zit. Dus Jonas, mocht je naar de radio zitten te luisteren... Nou, tijdens nou, het nieuws kan ik niet bellen, liefde Nee, Nee, nee, nee, niet tijdens het nieuws. Nee. Na het nieuws. Oh, je moet ook alles uitleggen tegenwoordig aan die vrouwen. Um, nou, we gaan het nieuws doen. En uh, aansluitend gaan we Jonas bellen. Op de paal. Jawel. Ja, jawel. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Op de A10 West richting Zaanstad is bij de afrift Haarlem... vanochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Volgens de ANWB vervoerde de vrachtwagen gevaarlijke stoffen. De rijbaan tussen Geuzenveld en de Koentunnel is afgesloten. Er wordt daarom aangeraden om om te rijden via de Zeeburgtunnel. En uh, we houden u op de hoogte, uiteraard. Een 58-jarige Amsterdammer is uh, dinsdag aangehouden... voor de betrokkenheid bij een Hermkwekerij in een kelder aan de Zeestraat. De kwekerij is nog niet geruimd omdat het gevaar bestaat dat het pand instort. Er was gegraven in de kelder om ruimte te maken voor de kwekerij... waardoor de constructie van het pad letterlijk werd ondergraven... met het instortingsgevaar als gevolg. Het aantal planten is zodoende nog niet duidelijk. Vergeet je Playstation of iPad. Dit is nog eens een leuke vorm van amusement. Een bordspel... Waarmee je via de stoomtram van Haarlem naar Alkmaar reist. Met echte historische stations, cafés en een restaurant erop. De foto uh, die op het bord staat is uh, van het regionaal archief in Alkmaar. En voor de komende winteravonden is het een leuk alternatief... voor de Xbox, Playstation en andere individuele spelletjes. Het is weer tijd om uh, gezellig rond de tafel te gaan zitten. Dus... Uh, ik vind het leuk. Dat wil ik. Ja, leuk spel. Ja. Geweldig. <laughs> Bij snelheidscontroles tijdens de wegwerkzaamheden aan de zeeweg... worden hogere boetes uitgeschreven per kilometer overschrijding. Dit om de automobilisten te dwingen tot lagere snelheid... en zodoende meer bescherming uh, te bieden voor de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Zonder kaartje met de ferry van IJmuiden naar Newcastle. Dat probeerden 20 Albanese illegale de afgelopen dagen. Ze verstopten zich in een vrachtwagen en werden in de haven van de Engelse stad ontdekt. Uit Albanië komen momenteel veel economische vluchtelingen op zoek naar een beter bestaan in uh, West-Europa en met name Engeland omdat in Calais uh, in Frankrijk steeds meer maatregelen getroffen worden... om de vluchtelingen van de oversteek af te houden... is de verwachting dat steeds meer zullen uitwijken. Onder andere naar de haven van IJmuiden. En dat is toch een zorg waar de IJmond gemeentes, gemeentes over na moeten gaan denken. De politie is op zoek naar getuigen van een brand... bij kinderdagverblijf Het Zonnetje aan de Rijksstraatweg in Haarlem... Het vuur in de opvang werd uh, dinsdagnacht rond twee uur ontdekt. De brandweer was op tijd aanwezig, waardoor het vuur snel geblust werd. Vandaag doet de politie niet alleen een oproep aan getuigen. Ook geven ze aan dat er een aansteker lag bij de plaats Delict. Dat wijst erop dat er een pyromaantje in ons, middel, in ons midden is. Met een nadruk op tje, want een pyromaan die de verblijfplaats van kinderen ruineert... is wat ons betreft ook nog eens een asociale pestkop. En tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag wisselend wolk. En met name vanochtend komt het tot buien. En bij die buien is kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van opklaringen en enkele buien. En bij die buien is onweer mogelijk... De westenwind is matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het draait vooral om buien met wederom kans op onweer. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe naar krachtig tot hard aan zee windkracht 7. En het wordt maximaal 16 graden. De zomer is wel voorbij, denk ik. En uh, wat heel belangrijk is, we gaan nu proberen contact te zoeken met Jonas ja. op de paal. Ja. En we vertellen nog maar even een keer waar het om gaat. Want het is uh, bijna twaalf uh, uur, dames en heren. En dat verdoel ik dan natuurlijk in dit geval figuurlijk. Het is vijf voor twaalf, laten we het zo zeggen. Wanneer we niet die uh, belachelijke hoeveelheid windmolens voor de kust van Zandvoort, Katwijk, Noordwijk, Scheveningen... Uh, Bloemendaal willen hebben, dan moeten we nu in actie komen. En dat gebeurt in Zandvoort al sinds vorige week donderdag... toen de eerste persoon uh, plaatsnam op de paal... die tussen Talassa en Ahoy gesitueerd is... En uh, die paal, daar zit een kabinetje op. En dat kabinetje moet eigenlijk tot in de top. Want dat zou betekenen dat we 50.000 handtekeningen hebben. En die hebben we nodig. Want als een petitie 50.000 handtekeningen heeft, minimaal... dan uh, kan, uh, kan hij naar de Tweede Kamer. En dan is de Tweede Kamer ook verplicht om hem op de agenda te zetten. Dus dat is een heel belangrijk verhaal. Hoe de stand op dit moment niet is, weten we nog niet. Dat horen we gauw van ontdekking een keer. Uh, in ieder geval uh, stond hij uh, gisteren op 28.000, dus er moet ff, nog even wat bij komen. Wij gaan proberen contact te krijgen met onze eigen Jonas, medewerker van CFM, die op dit moment, als het goed is, op die paal zit. Hebben we hem al? Nee. Oh, nog niet. Je bent nog bezig. Oké. Okay. Nou, dan vertel ik nog even verder waar het over gaat. Bij Thalassa en bij Ahoy, de strand... Ten, ten strandpaviljoens, liggen formulieren. Daar kunt u tekenen. U kunt daar uw handtekening plaatsen tegen de plannen van minister Kamp... om uh, die windmolens voor de kust van Zandvoort en, en dergelijke te zetten. Uh, er is een alternatieve locatie die heet Ermuidenver. Dat is een ontzettend eind uit de kust en daar ziet niemand ze. En, uh, en daar ziet niemand ze en het is dus vreselijk belangrijk dat uh, dat, dat gaat gebeuren. Nou, u kunt daar dus tekenen. U kunt tekenen bij Talassa en bij Ahoy. U kunt verder ook tekenen bij uh, online. Op uh, www.petities24.com Slash verzet windmolens. Ja, en uh, ik heb uh, begrepen dat we contact met Jonas hebben. Dus we gaan gauw even luisteren hoe het met hem is. Jonas, hoe is het met je? Oh, dan moet ik hem wel, sorry, ik hem wel openzetten. Dat de... uh, uh, is misschien wel handig. Ja, dan ja, schuif je open. Hij is nu open. Hoe is het met je? Ja, lekker. Ik zit uh, hoog. Je zit hoog. Hoog. Droog ook? En wat is hoog? Nou, uh, droog ook niet. Ik, uh, ik heb een zeiltje, maar ik heb ook een lekkage. Oh. Uh-oh. Nou, dan moet je de loodgieter bellen, joh. <grijg> aan denken, maar uh, ik weet niet of die met app komt of met hoogwater komt. Nee, dat is zo. Oeh. Maar uh, hoe hoog zit je nu? Hoe hoog, staat die, die, hoe hoog hangt die cabine, zeg maar? Uh, ik gok op de, nou, 25 meter. 25 meter. Dan heb je een mooi uitzicht, hè? Ik heb een hartstikke mooi uitzicht. Ja. Ik, uh, ja, ik, kan, ik kan het hele strand in de gaten houden. Ja. Ik kan even kijken. Het is natuurlijk niet altijd mooi weer. Maar ik kan net tot Bloemendaal aan zee kan ik alles in de gaten houden. Oh. En het kan het naast ja, oh ja, dat is gewoon wij nog liggen met dit. Ja. <laughs> ja. Nee, ja. Heb je nu niet zoveel Land. Nee, nee, daar heb je. Er zijn ook. Ik heb dat ook zijn een... wel echt die-hards die, die daar nu nog zijn. Ja, als je op naaststand ligt, dan moet je uitkijken voor rukwind op dit moment. Dat is. <laughs> <laughs> maar um, hoe, hoe is het op strand? Is druk op strand? Heb je, heb je een beetje support daar eigenlijk? Of, uh? Nou, de, mijn support is met Talasa en ik zie heel toevallig twee mensen lopen op het strand. Twee mensen. Ja. Dus nou, druk is het niet. Druk is het niet. Heb, heb je een megafoon bij je dat je te, kan roepen dat ze moeten gaan tekenen bij de last? Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Uh, dat doe ik gewoon met je mond. Dat oh, doe je gewoon. Heb je, je zo'n harde stem? stem Daar heb je een goede stem voor. Daar heb je een goede stem voor. Dat komt goed. Hé, hey, vind we vinden het wel fantastisch moedig van ja. je, dat je dat je dat doet. Heb je, heb je last van hoogtevrees of niet? Nee, ik heb totaal geen last van hoogtevrees. Oh, dat is gelukkig. Oh, dan heb je wel mazzel, ja. Ja, want jouw collega die er straks om zes uur op moet, heeft dat wel. Uh, <laughs> ja, enigszins. Nou, nee, de hoogtevrees niet. Ze vindt die, die ladder zo eng. Ja. Is, is die eng, die ladder? Nee, die ladder valt er reuze mee. Hij staat vrij strak. Ja. Dus dan heb je er ook niet van last van. Oké. Okay. Dat ja, is meer een stijl trappie. Hé, <laughs> hey, en... en um... Ja. Laten we zeggen, de, de afdeling voerage. Uh, is dat een beetje goed geregeld? Heb je warme koffie, warme ettersoep ofzo? Of, zo, of uh, weet ik wel. Nee, de, de catering is slecht. Die is slecht. Uh, ik heb hier even kijken, vier flesjes water gestaan ja? van, uh, van uh, ja, de organisatie. Ja? Zelf uh, heb ik gewoon uh, een broodje bij me. Hé, hey, dan gaan we eventjes een oproep doen, hè, dames en heren. Kijk, ik bedoel, die jongen die zit daar tot zes uur vanmiddag in ja. het, uh, wind en regen. Uh, uh, het is niet warmer dan uh, graadje of zestien. Dus wij roepen u op, ga langs Jonas, langs het strand, met een lekkere kop warme ertessoep. Of, of hou of je daar niet u. van? Ja, tuurlijk, dat goed. Jij ja. houdt wel ja. van ertessoep. Of een lekker warm bakje koffie of een oh, hete thee of ja, zo. Ja, en, en, en vooral ja. een lekkere bak stevige ertessoep, want dat is heel goed voor je. Dat heerlijk. Dat is lekker, met rookworst. Ja. Dus wij roepen, wij roepen u op, dames en heren, in Zandvoort. Die jongen die zit daar uh, tussen Thalassa en uh, Ahoy in. Dat strandt ten 18-19 moet je erop. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Uh, en dan zie je hem daar zitten. En hij heeft een emmer daar staan. Dus als je wat voor hem hebt, dan laat hij gewoon die emmer zakken. En dan uh, haalt hij die emmer weer omhoog. En dan heeft hij dat. Dus uh, een, een flinke kop warme zou helemaal niet gek zijn. Ja, een beetje support. Ook en als u er toch bent, dan kunt u gelijk even tekenen. Ja, precies. En ja. dat is misschien wel een aardig idee voor die mensen van Ahoy of van Talassa. Hé hey jongens, kom. Kom op. Hij zit er ook voor jullie. Ik bedoel, eh... Uh, ja. Hè? Geef hem eens een lekkere, gewoon een lekkere kop, flinke, hete, lekkere zoep. Ja, al gewoon heet de de zo. Al van anders, Soepie. Ja, van anders, Soepie. Altijd ja. goed. Ja, blijf maar ik, ja. ik heb toevallig van de week bij, uh, afgelopen zondag daar bij een van die tenten uh, de Franse vissoep gegeten. Nou, dat is ook een aanrader. Dat is een aanrader, ja, ja, ook ja. een aanrader. Dus, hé, hey, um, we gaan je, als je het uh, niet naar vindt, dan gaan we je over een uurtje nog even bellen. Gezellig. Ja, ja. jongen, dan heb je een beetje. En heb je de radio, aan? Nee, ik uh, via mijn telefoon uh, zit op de radio. Oké, okay. heb je nog verzoeknummers? Dan gaat alles het laat gelijk noteren. Gaan we die voor je draaien? Even kijken hoor. Uh, van Guus Meewes, 15 miljoen mensen. Ja? Guus. Guus Meewes, 15 miljoen mensen. Doen we. Die vind ik wel even leuk. Oké, okay. gaan we die zo voor je draaien? Dus blijf luisteren. En uh, over een uurtje bellen we je weer. Gezellig. En dan, we. en dan gaan we ook uh, horen of je uh, inderdaad die ertesoep gehad hebt. Want dat is wel belangrijk. Ja. Dus uh, stop voort, <laughs> kom op met die ertersoep. het Ja? Ja. Yes. Oké, okay. hey, Jannes, <laughs> uh, uh, veel sterkte jongen en succes en over een uurtje bellen we je. Ja, is goed. Oké, okay. hoi hoi. Doei. Doei. Doei. hoi.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 Speciaal voor ons is Jonas op de paal bij het strand. Op het strand, of in de zee eigenlijk. Bij strand en 18 en 19. Voor het goede doel: geen windmolens voor de kust van uh, ons mooie Zandvoort. En straks even na half twee gaan we hem weer bellen. En gaan we weer horen hoe het hem dan na een uur ongeveer vergaat. Dit is nog even tot het nieuws. Oude Bob. Tony's got a new car. Mr. Cooper's smoking weed. Het heet The News. Voor het nieuws een plaatje, en draai, dat heet De Nieuws. Ja. ja, nou, Bob verzinnen We gaan nu meenemen naar het nieuws en het weer van eh, 1 uur, dames en heren. Het waarschijnlijk als hot nieuws dat een Nederlandse militair schijnt te zijn overgelopen naar de islamitische staat. Hoe gek kun je het verzinnen? Oké, okay, daar gaan we naar het nieuws.